Twee uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. Coca-Cola heeft plannen om te gaan investeren in Birma. Wat het precies gaat doen is nog niet duidelijk. Het bedrijf wacht nog op een vergunning van de Amerikaanse autoriteiten. De VS heeft de sancties tegen Birma versoepeld... omdat het land een ontwikkeling doormaakt die lijkt te gaan richting democratie. Dat maakt investeringen mogelijk. Coca-Cola heeft laten weten dat het zich strikt zal houden... aan de eigen codes op het gebied van mensenrechten en anticorruptie. Een liefdadigheidsorganisatie die verbonden is aan Coca-Cola... heeft al 3 miljoen dollar toegezegd... om met name vrouwen in Burma aan het werk te krijgen. Voor de grootste frisdrankenfabrikant ter wereld... zijn er straks nog twee landen waar geen activiteiten zijn... Noord-Korea en Cuba. In Leeuwarden is een medewerker van een zogeheten goudwisselbus neergeschoten. De man is door meerdere kogels in de rug geraakt. Het is onduidelijk wat het motief is. Volgens lokale media was het een overval. De dader is gevlucht en is nog niet gepakt. De bus stond op het moment van de schietpartij bij een winkelcentrum. Volgens de politie waren veel mensen getuigen. De dader zou iemand van rond de twintig zijn. Kunstschilder Marlene Dumas krijgt de Johannes Vermeerprijs 2012. De jury heeft haar de prijs toegekend... voor haar ongeëvenaarde vermogen menselijke emoties vast te leggen. Het werk van Dumas is te zien in musea over de hele wereld... waaronder het Centre Pompidou in Parijs... en het Museum of Modern Art in New York. Binnenkort is werk van haar ook te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De Johannes Vermeerprijs is een staatsprijs... om uitzonderlijk artistiek talent te eren. Er is een geldbedrag van 100.000 euro aan verbonden. Eerdere winnaars zijn onder andere fotograaf Erwin Olaf... en filmmaker Alex van Warmerdam. Het weer vannacht bewolkt en hier en daar regen. Minima rond 10 graden. Morgen veel bewolking, ochtends af en toe regen. Smiddags eerst wat droger, maar later weer buien met kans op onweer. Het wordt 18 graden aan de kust tot 21 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij Nachtzuster. En welkom ook bij deze bijzondere uitzending van Nachtzuster. Want tussen twee en drie heb je weer de mogelijkheid om een droom te laten uitleggen. Je krijgt hulp van Nicolien Douwens-Isma. Zij is droomcoach ook te vinden op Twitter via het Droomcoach. Nou, en zij kan je een beetje helpen om te begrijpen... waar je nou eigenlijk van droomt als je droomt van beren, bomen, aardbeien... of weet ik veel wat er bij jou in je dromen voorkomt. Het enige wat je hoeft te doen is even bellen naar 0800-1121. Mailen mag ook. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitteren kan via het Nachtzuster. En uh, je bent ook van harte welkom op de chat. Kun je meepraten tijdens dit programma via de computer... En die vind je op www.nachtzuster.net en dan eventjes de chat aanklikken. Maar bellen is het makkelijkste, 0800-1121. Denk even na wat je de afgelopen week gedroomd hebt. Of misschien is er wel zo'n droom die altijd in je herinnering is gebleken, gebleven... dat je denkt van, wat betekende dat nou eigenlijk? En Nicolien, je hebt een hele lijst voor me meegenomen... met veel voorkomende vragen over dromen. Ja. Die, uh, uh, ja, van die dingen die mensen denken, nou dat is waar, maar eigenlijk blijkt het helemaal niet waar. Zullen we er eentje doen? Ja, ze hoop onzin, dus uh, kies er maar De, uh, eentje. Even kijken, ja. Um, nou, Ja, nee, ja, ja te kies jij maar. Ja. Eentje uh, die ik heel vaak hoor, uh, vooral op internet, is je kan alleen maar iets dromen dat je ooit ergens gezien hebt. Dat is helemaal niet waar. Gelukkig maar, want volgens mij droom ik veel raardere dingen. Dat wou ik maar zeggen. Als je ja. mensen vraagt, sowieso, weet je. Tegenwoordig zien wij dromen gewoon als hersenactiviteit in de slaap. Nadenken dus eigenlijk. Als je alleen maar iets kunt bedenken wat je ooit gezien hebt... dan zou niemand ooit iets nieuws verzinnen. Is het een soort fantaseren? Nou, ook. De, de hele, ook een heel veel gehoorde vraag. Droom is alleen maar fantaseren. Of zomaar uh, dat je hersens gewoon maar wilt wat gaan doen. Dat valt best mee. Het is meer, je kunt het zo zien. In je slaap doe je van alles. Ja. Ook fantaseren. Maar ook nadenken en ook slimme dingen bedenken. Het is een onderdeel van wat je allemaal meemaakt mm -hmm. tijdens je dromen. Nou, en wat het uh, kan betekenen dat je droomt, daar kan Nicoline je het een en ander over vertellen. Dus 0800 1121. <middels>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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zwijten. Visie in de koets en kippen wel. Zuster, zeg me, maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht sister. doe iets aan het bij, Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zusten, al ik de morgen. Nacht sister. doe iets aan dit bij Wat moet ik zonder jou beginnen? zuster. Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets aan pijn. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? zuster? Haal ik de morgen? Nachtzuster Doe iets aan Nacht Nacht sister. waar wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, ik Nacht ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, ik doe iets van de pijn. Nacht zuster, Nacht de pijn. Narcissist. Narcissist. Oh, oh, oh. Narcissist. Ah, ah, the Doe maar, heten ze. En het liedje heet Nachtzuster 0800-1121. Als je je kans wil grijpen om een keer een droom verklaard te krijgen. Nicoline Douwens-Isema is hier, droomcoach. En zij kan je helpen om duidelijkheid te vinden in je dromen. Dus lang bestaande dromen of veel voorkomende dromen, of een hele actuele droom... of een hele rare droom. Als je die kunt herinneren, bel dan even. 0800-1121. En volgende week en de week daarna, dus alle donderdagen in juni... is Nicoline ook hier. Dus uh, tussen twee en drie op donderdagnacht... de kans om je dromen verkleert. Dus dan kun je de komende week je dromen ook even opschrijven. Hè? Want vaak vergeet je ze ook weer... als je eenmaal goed en wel buiten je bed staat. 0800-1121. Um, Sharon, die uh, meldde zich via Twitter, want die had een vraag hè Sharon? Ja. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Uh, je had een vraag aan Nicolien. Nou, ze is er, dus grijp je kans. Ja, wel, ik vroeg me af wat er eigenlijk mee gebeurt als je gewekt wordt terwijl je aan dromen bent. Nou Sharon, um, ik weet natuurlijk ook niet alles, dus nadat jij die vraag tweette ben ik gelijk naar Amerika gegaan op internet. Daar zit de International Association for the Study of Dreams. En nou ja, daar heb ik veel contact mee. Allemaal wetenschappers uit de hele wereld. Dus ik heb gevraagd, jongens, Sharon heeft mijn vraag getweet. Is het schadelijk als je wakker wordt gemaakt tijdens een droom? Je weet het niet. Dit is wat ze zeiden. Um, ze zijn het niet helemaal met elkaar eens. Eentje zegt, nou, als je net iets heel belangrijks aan het dromen bent... en iemand haalt je daar dan uit... dan... Uh, ja, dan kan het zijn dat je een gedachte niet af kunt maken of zo. En dat is toch echt wel jammer. Iemand anders zei, ja, hores, ik maak uh, in mijn slaaplaboratorium... De hele, de hele nacht mensen wakker in hun remslaap... om te vragen wat ze aan het dromen zijn. Krijgen ze niks van, niks aan de hand. Ja, zei weer iemand anders, maar je wordt er wel bloedzaggerijndigd van. Oh ja. Dat ken je, hè? Ja, ja. Dus er gebeurt wel iets, zeg maar. Je kunt beter gewoon wakker worden zonder... Nou, word ik ook gereinigd als ik sowieso gewekt word? Oh, een droom of niet? Maar je kunt het niet timen, want je wekker gaat gewoon op een bepaald moment. Je kunt ja. niet denken van, oh, dan moet ik even zorgen dat ik dan niet droom. Ja. Ja, dat, dat, Nou, ik, ik zelf heb een, een uh, wekker die, die licht geeft, een lichtwekker. Dus dat ik vanzelf wakker word. Want ik vind het dus echt niet leuk als ik midden in uh, een gedachteproces gestoord word, overdag en s'nachts niet. En als ik nog niet klaar ben met slapen, wil ik niet wakker worden. Dus op zich, ik denk wel dat het uitmaakt, gewoon bij mezelf, als ik midden in de nacht heel diep zo rond een uur of twee, drie slaap en dan droom dan krijg je mij echt heel moeilijk uit, vind ik heel vervelend. Maar tegen de ochtend aan slaap ik veel lichter dan de meeste mensen. En uh, ja, dan is het gewoon wat makkelijker wakker worden. Maar gebeurt het je vaak, Sharon, dat je midden in een droom wakker moet worden? Um, nee, niet per se. Ik had er gewoon die ochtend voor. alleen van gisteren ochtend voor, daarom ben ik mij daar vroeg. Dat zeg je? dat ik daar gisterenochtend voor had en dat daarom was dat ik mij dat afvroeg. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, ik hoop dat de vraag een beetje beantwoord is. Samenvattend. Mm. In Amerika zeggen ze: het kan geen kwaad, maar uitslapen is beter. Ja, dus. Okay, bedankt. Langzaam wakker worden. Dank je wel, hè? Ja, geen probleem, dag. Dag, Remco. Hallo, met Remco. Hi, Remco. Hoi. Ja, ik bel om een uh, droom uit te laten leggen, tenminste. hè? Remco, Stefan Wal, hey, ik ga proberen je te helpen, maar ik ga, niet, uh, ik ga hem niet uitleggen hoor. Dat ga jij doen. Oké. Okay. Uh, nou, ik heb vooral in mijn puberteit heb ik heel veel uh, gedroomd dat ik bijvoorbeeld van hoge objecten afviel. Mm -hmm. uh, in slow motion. Wauw. En dan wist ik al dat als ik neer zou komen, dat ik niet in slow motion neer zou komen, maar wel dezelfde pijn zou hebben als dat ik in volle snelheid, gewoon in normale snelheid zou vallen, zeg maar. Ja, dus dan deed ik in mijn droom uh, proberen te ontwaken, zeg maar uit die droom, omdat ik die pijn niet wil hebben. Die pijn die voelde je dan ja, bijna letterlijk, weet je wel. Dat, uh... Voelde je dat ook echt? Heb je dat wel eens meegemaakt in je droom? Ja, wel de pijn, ja inderdaad. Wow. Ja, pijn voel je in je hersenen, en die voel je niet in je benen. Dat zou ik, wou ik ja, maar zeggen, die, ja. Die, ja, de, de zenuwen zitten die het aanvoelen, zitten in je hersenen, dus als ze hun zeggen je voelt pijn, ja. of je voelt opwinding, of weet ik veel wat allemaal. Dan voel je dat in je hersenen, dus we kunnen dat simuleren, denk ik. Mm -hmm. Ja, nou, ik, je hebt helemaal gelijk hoor. Oh, weer zo'n fabeltje over dromen: dan, dat je jezelf kunt knijpen en dat je dan uh, weet, als het pijn doet, dan, uh, dan ben je wakker. Nou, uh, daar geloof ik niks van. Ja. Kun je, echt, je kunt pijn voelen in ja. je droom terwijl je niet echt pijn hebt op dat moment? Op zeker, op oh, zeker. Jeetje. Wat net wat Remco zegt, die prikkel die komt uiteindelijk in je hersenen terecht en daar ervaar je de pijn. En dat kan ook zonder dat er iets is van buiten. Mensen kunnen ook overdag pijn voelen, terwijl ze het helemaal niet hebben. Bijvoorbeeld aan een ledemaat, wat er helemaal niet meer is. Oh ja. Dat kan in je droom ook. Maar, sorry Remco, we onderbraken je. Ga door. Want, eerst uh, Nou, dat, ik, ik vond het zo typisch. Ik heb totaal geen hoogtevrees. Ik heb wel hoogteangst natuurlijk. Niemand zit het fijn om op een touwtje op uh, 200 meter hoogte te staan. Maar... Nee, uh, dat is normaal gedrag, zeg maar. Maar ik heb, ik heb in dienst heb ik uh, heel wat, wat rare dingen gedaan op 70 meter hoogte. En dat interesseerde me niks. Uh -huh. Het was niet dat ik het had vanwege hoogtevrees of zo. Nee. Dus, dat, ik vond het altijd zo'n typische droom. En ook omdat je dan altijd in slow motion van de brug af ja. valt, bijvoorbeeld. En ja, ik heb een paar keer gehad dat ik mezelf... Ja, ik weet niet of ik daardoor ontwaakte, maar dat ik mezelf uit die slaap... Uit die, uit die val, dus dan deed ik de grootst mogelijke moeite om me wakker te krijgen, zeg maar. Voordat je de grond raakte? Voordat ik de grond zou raken, omdat ik die pijn niet weer wou hebben, weet je wel. Ja, heel slim. Heel, en lukte dat uiteindelijk? Nou, ik heb het idee van wel. Ja, en... Ik heb het idee dat het een paar keer gelukt is, soms ook niet. Mm -hmm. uh, en dat, ja, ik vond het heel typisch, dat, dat telkens terugkerende dromen... En hij, hij is ook een keer opgehouden, hoorde ik jou zeggen, of niet? Ja, ja, ja na mijn puberteit. Maar ja, dat zou wel met je hormonen en alles te maken. hebben. <laughs> hij legt het zelf gewoon helemaal... uit, hè? Ja, ja. Ja. Nou ja, laat, laat, laat ik je een paar vragen stellen... om te kijken of dat klopt, hè? Want jij kent jezelf, ik niet. Dus ik moet gewoon ja. even kijken... Ten eerste, als ik zoiets hoor van, van dat, dat vallen... wat mij opvalt... heel veel mensen dromen over vallen, hè? Dat is een van de meest voorkomende dromen. Maar iedereen doet het weer anders. En jij... Je hebt heel specifiek pijn in je droom, wat bijna niemand heeft. Chapeau, hartstikke knap. En ook heel specifiek heb jij dat je in slow motion valt. En je ziet het aankomen. En daar ligt hem de crux. Want wat gebeurt er precies in die slow motion? Wat voel je dan? Wat er in die slow motion gebeurt? Uh, ja, gewoon, je valt. Je, ja. je, je, je probeert... Uh... Ik heb zelfs in mijn dromen geprobeerd om, om manieren te verzinnen. Aha. Om die landing zo soepel mogelijk uh, te <laughs> laten Dus Proberen eerst meer benen op te vangen. En, ja. en ik weet niet wat ik allemaal verzonnen Proberen naar het water te komen. Ja, dus, en... dus, dus niet de kant te raken. Maar proberen op alle mogelijke manieren om dan in het water terecht te komen. Ja, heel maar slim. Maar dat, dat, dat had totaal geen nut. Je ja. ging gewoon die, die baan die je ging, die ging je. Ja. En uh, ja, ik kon er niks aan doen. Hey, en wat nou als dat vallen een metafoor is hè, voor iets anders? Ja, zou... waarvoor zou dat dan moeten zijn? Nou, trucje. Dit gaan we vanavond vaker doen, want dit is echt een goed trucje... om erachter te komen waarvoor het een metafoor is. Ten eerste heb je al gezegd van het, het is een beetje onontkoombaar, weet je. Wat je ook doet, die baan, die zit je in en die ga je. Stel je nou voor dat ik echt debiel ben... of weet je, ik kom net uit het buitenland of zo... en ik weet niet wat vallen is... Als jij mij zou uitleggen wat dat dan is, wat zou je dan zeggen? Uh, die, die vraag snap ik niet helemaal. Steven. Het klonk ook heel mooi. Ja. Je bent debiel, want ik kom uit ja. het buitenland. Ja. Oh nee, dat is, dat is niet... Uh, nou, een voor synoniem de... of een ander woord voor vallen. Of een andere uitleg nou, voor vallen. Eigenlijk, wat is het precies? Doe maar even alsof ik dat niet weet. Uh, nou ja, vallen, uh, dat is... Uh... Ongecontroleerd, uh, ja, zonder, zonder enige. Uh, ja, je hebt niks in controle, je bent je ja. controle kwijt. Je, je... je kan niet bepalen. Van, je staat niet in, in, in machten om, om jezelf uh, uh, te verdedigen of zo. Nou, dat vind ik heel leuk dat je het zegt. Jij vraagt aan mij, waar zou het een metafoor voor zijn? Ik stel je een heel logische vraag, wat is vallen? Jij denkt, nou ja, waarom vraag je dat? Dat weet iedereen toch? Maar dan moet je opletten. Als ik dat aan Astrid vraag, krijg ik een heel ander antwoord. En als ik dat aan mezelf vraag, zou ik ook iets heel anders zeggen. En daarmee heb jij je metafoor zelf verklaard. Want jij zegt, dit gaat om dat ongecontroleerde. Dat je geen enkele verdediging hebt. Dat je er niks aan kunt doen. Oké. Okay. En daarmee ja. zeg je iets heel slims over misschien in je dagelijks leven. Dat ik graag een touwtje in handen heb. In ieder geval in je puberteit, Of dat ja. je toen het gevoel had dat je het heel erg niet had. Hè? Dat kan ook. Ja, ja. En jij zegt ook, die droom is op een gegeven moment vanzelf opgehouden. Dus kennelijk is dat opgelost. Oké. Okay. Dat is nog geestig. Geestig, <laughs> Ja. En nou heb je hem zelf... Verklaard. Het enige wat ik gedaan heb is even terugzoeken in je hoofd van waar ging het ook alweer over. Ja. Helpt altijd heel goed joh. Iedereen die meeluistert, aan het eind van dit uur heb je een paar trucjes te pakken. Die kun je gewoon thuis toepassen. Oké. Okay. Is het voor jou? Ja, wat... het, is, het is heel logisch. Ja, ja, ik heb nog één, één, één korte. Uh -huh. is al een hele raar die ook heel vaak voorgekomen is. Mag dat, Astrid? Ik... <laughs> ja, dat zijn niet... Doe maar hoor. Vooruit. Ja, ze is er nu toch. Ja. <laughs> Oké, okay, kom maar op joh. Uh... Ik heb heel vaak gedroomd dat er. Uh, vanuit de slaapkamer lag ik op de bank, lag ik te slapen. En ik kwam er met een bloedgang. Een monster. Wow. die mij kwaad wilde doen. Uh -huh. de trap afzetten en mij aanvallen. En toen? Nou ja, goed. Dat, dat gebeurde ja, vaak, zeg maar. Dat waren ook dromen. die waren zo eng. dat ik er alles aan deed. om wakker te blijven. In ieder so. geval voor een poos. Uh -huh. Om dan te hopen dat mijn hersenen aan wat mijn vingen denken <laughs> of iets dergelijks. Zodat ik weer terugkwam in die droom. Want ik heb het idee dat dat ook wel eens een keer gebeurd is. Dus ja. dat ik wakker geworden ben. Staaf gevallen ben. En dat de droom eigenlijk op pauze gestaan had. En dat ik weer verder gegaan ben met diezelfde droom. Ja, mooi is dat. Ja. <laughs> ja. En, en, um, maar het is me ook gebeurd dat ik bijvoorbeeld achter mijn vader lag. Ik was dan maar als klein jongetje. Hè. Dat was uh -huh. niet per se dat ik in mijn dagelijks leven klein jongetje was. Maar in die droom was ik een klein jongetje. Dan lag ik achter mijn vader. Ja. En mijn vader heeft me altijd beschermd. Die is altijd goed voor me geweest. Dus daar, daar, dat heb ik zelf al verzonnen. Daar, daar kan het niet aan liggen. Ja. Maar dan stond hij op en dan zei hij: Daar ligt hij. Oh. Mooi is dat. De klootzak. Oh. <laughs> <laughs> en, dan, en dan werd ik alsnog. In plaats van dat hij me verdedigde. Nou ja. Ging hij, dan, of, of, de, de, ging hij gewoon aan de kant van: Nou, ah, daar staat hij. Daar ligt hij, weet je wel? Ja. Ja, dat, is, dat, is, dat is. En ik ga me ook niet. Ik ben wel bang voor monsters geweest. Ik ja. denk dat elk kind dat is. Ja. Maar ik vond dat zo'n typische droom. Zeker omdat mijn vader op stond en zei: daar ligt niet. En jij zegt net al tegen mij. En dan gaan we even naar het verklaren al. Jij zegt tegen mij: van. Ja, maar zo is mijn vader helemaal niet, toch? Ja. Nou, meestal. Ja. Hij, hij, hij heeft me altijd beschermd voor alle ja. goede, slechte en dingen in mijn leven. Dus ja, hij heeft me nooit fysiek hoeven beschermen tegen iets. Uh -huh. Maar. Hè? Maar hij zou niet zeggen van, uh, nee, daar ligt hij hoor. Of nee, totaal nee. niet. Ik denk dat, die, dat die, ik denk dat elke ouder dat doet. Ik ben ja. zelf ook vader. Maar ik denk mm. dat ik mijn leven zou geven voor mijn kinderen. Ja, mm. mooi. Ik denk dat, dat, uh, dat het heel normaal is. Denk ik denk het... dat elke ouder dat doet. Nou weet je, dit is ook weer zo'n heel typisch droomding. Dat je iets droomt waarvan je denkt, ja, maar in het dagelijks leven is dat juist helemaal anders. Dat is vaak voor mij een signaal van... hé, hey, daar heb je weer een symbool te pakken. Dan gaat het waarschijnlijk niet om je vader zelf. Maar wat jij al zegt... een vader die hoort je te beschermen. Zou, ja. Het zou kunnen. Ik weet natuurlijk niet wanneer je dit droomde. Op wat voor momenten. Maar wat ik in ieder geval al hoor... zonder jou duizend vragen te stellen... is dat het gaat om... een situatie... waarin iets of iemand... je zou moeten beschermen... en het in ene niet doet... En dat hoeft het natuurlijk heel niet je vader te zijn. In onze slaap overdrijven we vaak enorm. Als ik dat zeg, waar denk jij dan aan? Ja, het zou van het zou iedereen kunnen zijn. En wat dat betreft heb ik een, een, een best op gehad, zeg mm -hmm. maar. Maar niet in huiselijke kring. Juist. Dat niet. altijd van buiten en. Zou, ja, als jij het zo zegt, dan zou het in principe ook een leraar kunnen zijn... Ja. die mij strafgegeven heeft terwijl iemand anders mij wat gedaan had. Het zou van alles kunnen zijn inderdaad. Ja. En je, het zou de moeite waard zijn als je zo'n droom vaker hebt... om dan eens op te letten van wanneer heb je hem nou? Ga, gaat het, is het, is het even een, soms is het even verwerken van een situatie... maar soms is het ook zo'n signaaltje van even opletten. Ja. Misschien is er iemand die, die niet helemaal eerlijk is... of in ieder geval niet helemaal aardig... Dat, uh, nemen, ja. ja, ja. Als, ik het, als ik het goed begrijp... Het kan flink in je jeugd. Natuurlijk kom je dat op duizenden en je daar tegen. Ja, maar als ik het goed begrijp, Nicoleen, dan is het zo dat um, uh, uh, als je je uh, druk maakt om een situatie... waarin je denkt van, goh, was iedereen maar zo als mijn vader. <laughs> dan ga je dus dromen van je vader die dat dan niet doet. Nou, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Dat ja. zou zo... Het werkt, het werkt... Weet je wat het is, Remco? Het werkt... Heel zelden één op één in onze slaap. Omdat we dan heel associatief denken. En dan pak je vaak hele sterke beelden. Zoals je vader die zoiets nooit zou doen. Zodat je, ah. het, heel, zodat je het makkelijk onthoudt de volgende morgen nog. Maar okay. als ik jou zo hoor, denk ik van... Daar hoeft het heel niet over je vader te gaan. Maar hey. als je hem weer hebt, let dan eens op hè, in je leven. Ik zal, uh, ik zal mijn best doen. Maar ik heb de laatste tijd, sinds mijn puberteit... bijna nooit geen droom meer geen. Oh, geen, geen bewuste dromen waarvan mm -hmm. ik zeg van, hey, die kan ik terughalen. Ah, dat was toen, dat De was droom, niet meer was, was, was, Ja, dat, dat is allemaal puberteit. Het, uh, ja, die, die van die monsters was eigenlijk voor mijn puberteit. En die van het vallen was voornamelijk in mijn ja. puberteit. Ja. En dat is eigenlijk rond mijn... Ja. Begin 18 is dat eigenlijk opgehouden. Ik weet niet of je dat nog puberteit mag noemen of, of niet. Maar ja, ja, hoor. <laughs> ja. hey, nou, Weet je waar ik nou heel benieuwd naar ben Remco? Wat mij ja. heel vaak gebeurt is als mensen even met mij praten over dromen. Dat je dan veel, weer ineens meer dromen gaat onthouden. Als dat nou bij jou zo is, laat je het ons dan even weten. Ja, ik zal het doen. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dan nou, had ik nog één heel kort vraagje. <laughs> ja, ik weet dat die andere luisteraars zit ook te wachten. Ja, ik weet, er zitten nu mensen die denken van... ik wil ja. mijn droom zo graag vertellen. Ja. Ja. Ja. Ja, Eén een globale vraag. Hoe komt het... dat je in een droom het gevoel kan hebben... dat je drie uur aan dromen bent... terwijl het in een fractie van een seconde voorbij is? Ja, of andersom. Dat je denkt van... nou, dat was maar een fractie van een seconde. En... Um, ja. heb je drie uur gedroomd. Dus, ja, ja. Dat, ja. dat kan allemaal. Tijd werkt heel anders. Zal ik je vertellen... Een heel klein stukje neurologie. Juist het gedeelte van onze hersenen wat tijd waarneemt. Zoals logisch van, weet je, op de klok als eerst dit, dan dat. Dat staat op een heel laag pitje in je slaap. Daarom zijn de gebeurtenissen niet logisch. Dingen gebeuren helemaal door elkaar heen. Uh, tijd werkt heel anders in je dromen. Echt beantwoord dat je vraag? Ja, dat was, dat was mijn vraag. Ja. Oké. Okay. Hey Remco, volgende week tussen 2 en 3 is Nicolien er weer. Dus als je nou van de week droomt, dan spreken we je dan weer, goed? Ja, gaan we doen. Oké, okay. en val voorzichtig hè? Ja, gaan we doen. Doei. Dank je wel. Dag. Volging van Alicia Kies, was dat Esther? Ja. Al. Hallo, nacht. Ja, goeienacht. Heb je gedroomd? Nou, uh, ja, ik droom altijd. Oh, altijd? Altijd. Oh, wat heerlijk lijkt me dat. Dat is fantastisch. Je maakt ja. van alles mee. En ja. gewoon film kijken. Ja, ja. <laughs> ik ga lekker naar bed film kijken. Ja, ja. en dat uh, kies je niet uit, maar dat komt zo uit. Nou. Hè? Dat is... Uh, Heel mooi, en ik heb een goede tip voor alle luisteraars. Oh, leuk. Uh, schrijf het op. Leg een schriftje naast je bed en een nachtlampje en schrijf alles op. En s ochtends kun je het bijna niet meer lezen. <laughs> maar het is fantastisch. Ik heb een droomendagboek en dat gaat twintig jaar terug. En wow. soms er zijn ja, je hoeft niet alles op te schrijven natuurlijk. En soms zijn er gewoon dromen die, uh, die, die blijven bij je. En dan word je wakker en denk van, oh, daar moet ik iets mee. En dan schrijf ik het op en dan lees ik het ochtend of tien jaar later. Ik heb dat boek, ja, dat boekje ligt daar. Eén is nu klaar. Uh, en dan, dan, dat is echt heel fijn. Het is een soort van verwerking van wat je s'nachts doet. En wat, wat valt je dan op als je dat zo tien jaar later nog eens terugleest allemaal, Esther? Nou, je weet gewoon een beetje ongeveer waar je toen was en waar je zat en wat je de deed. En je plaatst het in de tijd. Het is een soort van alle onbewuste stromen, alle onbewuste dingen die je, die je toch meeneemt s'nachts, die komen dan naar boven. En dat helpt ook wel. Want je wordt soms wakker, s'nachts. Of s ochtends. En denk van, nou, dat bepaalt ook soms de, hoe je de dag begint. Dus in die zin helpt het. En dan ben je het gewoon kwijt. Punt. Dat is heel. Ja, dit is een, een dromenklant 101. Dit ja. gaat helemaal goed. Ja, Had je ook ja, een vraag goed. aan Nicoline Esther? Ik, ik ben van de dromen. Dus uh, ja. daarom belde ik. Ik kom net thuis. Ik denk: vandaag. Dan gaan ze het over dromen hebben. moet ik even bellen, want dat doe ik nooit. Zeg maar wat, wat ik kan ik voor van je doen? Ik Nachtradio. Ik vind het echt fantastisch, dit soort programma's. Voor alle vrachtwagenchauffeurs en weet ik het. Alle nachtzusters. Echt, Esther? Ik, ja, ik waardeer het heel erg hoor, Esther. Maar ja. Niklien zit hier maar een uurtje. Dus wilde je iets aan haar vragen? Nou, ik had een droom. Eh, 15 jaar geleden. dat ik ben opgetild door een kat. Dat verzin ik niet, hè? Door een kat? Het, door een kat. Wauw, en toen? Ja, het is echt een fantastische droom. Die oh. wens ik iedereen. Ja, vertel, wat was er zo mooi aan? Nou, dat, ik werd gewoon... En ik denk, ja, dat, ik kan hem zelf wel duiden... Dat je in een moeilijke situatie zit en je wilt eruit. En in die droom word je gewoon opgetild. En het mooie daarvan is, is dat, je, dat ik het fysiek voelde. Ja, en net als dat Remco is, daar. Sorry? Net als Remco, de, de net, ik weet niet of je mee had geluisterd. Die voelde echt ja, van alles Ja, ik heb mee geluisterd en het ging, ja. ja. Het, maar die, die viel vooral, ja. geloof ik. Hè? En dit, dit gaat omhoog, zeg. En dit was een goed gevoel? Ja. <laughs> <laughs> maar eventjes voor mij. Uh, was dat een droom van, nou, ik word opgetild door een kat? Of zat er nog een begin, een eind en een middenstuk aan? Ja, ik werd opgetild door die kat en ik voelde en ik dacht van ja dat is eigenlijk heel bizar ja zou je zeggen ja nou dat is wel een stukje zelfkritiek midden in de droom ook inderdaad maar Esther zat er gebeurde verder niks je werd alleen opgetild door een kat ik werd opgetild en ik dacht van ik dacht ik word opgetild door de kat <lacht> en that's it ik weet ook niet of ik ben ja ik ben niet neergestort en was het je eigen kat of een wild vreemde kat een wereldvreemde kat. Oh, en was het een oh. rode kat of een zwart-witte? Of een grijze? Ja, dat weet ik echt niet meer. Oh? Ik, ik heb uh, een paar maanden geleden... Ik heb een kat gehad. En die is uh, drie weken geleden overleden. Oh. En dat was niet deze kant. Nee. Dus dat, nee, dat voert te ver, want we zitten 15 jaar tussen. Ja. En Gister, hoe doet Oost? Oh, ik ga je even onderbreken. Ja. Weet je wat leuk is? Um, ja. Ook voor iedereen die meeluistert. Wat ja. Astrid nou doet, is gewoon vragen stellen waar je nieuwsgierig naar bent. En. Mm -hmm. Uh, voor, ja, je kan het voor jezelf niet goed horen... maar voor mensen die meeluisteren... je hoort wanneer het echt iets met de droom te maken heeft... dan zeg je, helder, het was zo en zo. En als je vraagt, ja, wat voor soort kat... zeg je, ja, dat weet ik eigenlijk niet... en dan wordt je stem wat vlakker. Dan maakt het niet uit. En daarom is vragen stellen zo goed. Dan haal je steeds meer details uit de droom. Van, oké, okay, je werd opgetild. Wat ik zou willen weten is, hoe voelde dat voor jou? Dat optillen, hoe was dat? Ja, fantastisch. Wat was het ja, fijn Ja, voelde aan? heel goed. En wat was er zo fijn aan? Daar gaat het om. Ja, dat is natuurlijk een... Uh, ja, daar kan ik niks mee. Was, het, was het prettig ja, dat... omdat het lekker hoog was? Of was het het gevoel van gedragen te worden? Als je er woorden aan geeft... Dan snappen wij het. Maar volgens mij zei ze net ook ja. al even... dat ze het uh, zo bijzonder vond om opgetild te ja. worden door een kat... dat ze dat er ook zo mooi aan vond. Dat het eigenlijk niet kan. Dat het eigenlijk iets is wat ja. heel raar is. Heel goed. Ja. Ja. ja, dat is heerlijk. hè? Als iemand goed naar je luistert. <laughs> dat is fantastisch. Nou, het viel me gewoon een beetje af. Maar wat ik me nog afvroeg, Esther, is hoe tilde die je op? Met zijn voorpootjes? Of uh, met zijn rug? Met de voorpootjes. Okay. Dat weet ik wel nog. Ja. Maakt dat wat uit? Weet ik niet. Daarom vragen we het. Degene die vragen stelt aan dromen. Dit is echt even de mini droomcursus hoor, elke, elke week hier. Degene die vragen stelt, heeft nooit enig idee of het wat uitmaakt of niet. Dat weet jij alleen maar. En als jij zegt, ja, weet ik niet, maakt het uit. Nou ja, dan dus niet. Maar voor hetzelfde geld had jij gezegd. Ja, dat was zo bijzonder. Net wat je zei. Zo bijzonder dat het een kat was. Ja, nee, dus wat ik bijzonder vind, is dat je dit niet normaal verzint. Ik bedoel, nee. dat was nog voor alle. 3D-films. Ja. Ik bedoel, dit is niet. Uh, dat had ik nergens uh, in de bioscoop die avond van tevoren gezien. Want alles wat je droomt. is gewoon wat je meemaakt. in je dagelijkse leven. He, dat, uh, Dacht je dat toen? Ja. Dat kunnen we allemaal wel verzinnen. Maar had je toen een heel saai leven. 15 jaar geleden, Esther? Nee, ik zat in het buitenland. In, in, ja, geen saai leven. Nee. Eh, uh, nee. En welk Geen buitenland heen. was het? Ik denk dat toen Belize was. Och. Ja. Ja. ja. ja. ja. Dan was het inderdaad niet alledaags uh, de situatie waar je sowieso in zat. Nee, nee. Nee, ja, goed. Maar dat kan ook hier... Uh, ik woon nu in Maastricht. Mm -hmm. Dat is ook... Uh, Weet ik het, uh, volgens mij maakt het niet zoveel uit. Nee, mooi, ja. maakt wel uit. Jij ja. zei net, Esther, al, je, je zei van ja, ik kan hem zelf eigenlijk ook wel duiden, want het is soms zo fijn om, uh, om even opgetild te worden. Ging ja. het daarom? Uh, waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Ja, want volgens mij zijn al die dromen die je hebt, of dat weet jij waarschijnlijk beter is het verwerken van dingen waar je uit moet komen. Daar zeg je zowat. Um, dat vind ik heel leuk dat je dat zegt. Dat is een van de dingen die je ook het meest leest op internet. Dromen is verwerken. Um, is wel heel vaak waar, hoor. Maar dat is niet de hele waarheid. Heel veel mensen dromen natuurlijk... omdat ze dingen van zichzelf aan het verwerken zijn... of over zichzelf aan het nadenken zijn s'nachts. Want wij mensen denken gewoon heel veel over onszelf na. Ook overdag maar eens na hoe vaak je het woordje ik hebt in je, in je gedachten. Ik moet nog boodschappen doen of ik zit hiermee of ik weet het even niet. Mensen zijn heel erg gefocust en dat mag ook. Maar daarnaast zie ik ook heel veel mensen die juist in hun dromen iets nieuws verzinnen. Bijvoorbeeld muzikanten die dan wakker worden met een liedje in hun hoofd. Veel beroemde liedjes zijn zo ontstaan dat muzikanten dachten, oh dat heb ik ergens gehoord. En dan, nou ja, dan, dan blijkt dat ze die nacht hebben verzonnen. Hey, de laatste de, de collega van me die sprak een uh, redelijk bekende muzikant. Hij teel van de Scene. En hij zei van uh, ja, ik, ik uh, componeer heel vaak in mijn slaap. Dan word ik gewoon wakker met een liedje in mijn hoofd. Nou, hartstikke leuk. Sommige mensen gaan ook echt fantaseren. Dan denken ze, oké, okay, ik heb even geen zin meer in mijn leven. Vanavond Santropé met auto's. Mm -hmm. Vooral lucide dromen zijn daar heel goed in. Die gaan dan gewoon wat je fantaseren zou noemen, maar dan s'nachts. En dan is het echter en dan maak je het helemaal mee. Dat is supercool natuurlijk. Net wat ze net zegt, een ja. filmpje kijken. Ja, ja echt ja. waar, ja. Maar en, dat is de andere waarheid. Ja, dat dan. is de andere waarheid, ja, precies. En tegelijkertijd zijn er ook gewoon heel veel mensen... die um, in hun dromen bezig zijn fysieke prikkels van buitenaf te verwerken. Je kent dat wel, dat je naar de wc moet en droomt dat je zwanger bent. Of dat de wekker gaat en je droomt dat er een brandweerauto is. Dus op zich zou ik... Niet zo altijd zeggen van dromen is alleen maar verwerken. Ik zie vooral dat mensen heel erg met informatie aan de slag gaan. Wat moet je je voorstellen? Als je bewust nadenkt, nou, dan kun je wat informatie verwerken. De Universiteit van Nijmegen heeft ooit een keer gezegd... van, nou dat is ongeveer... als je een computer was, zou het 60 bit per seconde zijn. Maar onbewust informatie verwerken, de hele dag door... Dat gaat ongeveer 200.000 keer sneller. Dus dan zit je aan de 11 miljoen bit of zoiets. Moet je je voorstellen dat je zoveel informatie onbewust ter beschikking hebt. En dan de hele nacht om daarover over na te denken en om daar iets mee te gaan doen. En dan nog alleen maar dromen dat je wordt opgetild door een kat. Ja, maar dat is de samenvatting, hè? <laughs> ja. ja, ja. En die was wel heel diep. Die was wel heel diep. Nou, ik wilde. Nou ja, goed, met deze droom, ik denk, je, nou ja, dat is het moment van tijd en plaats en weet ik het wat allemaal. Dat maakt allemaal niet zo gek veel uit. Uh, ik denk nog steeds dat het een grote 80%, let, laten we zeggen, 80% is verwerken van, uh, ja, uh, spanningen of, ja, uh, uh, yeah, spanningen, stress, uh, uh, onvervulde verlangens, weet ik het wat allemaal. Je droomt gewoon over... Uh, verborgen liefdes weet ik het wat er allemaal uh, naar boven komt en het andere gedeelte is misschien wat je zegt van de, de kunstenaar die een nieuw uh, uh ja, opeens uh, inspiratie krijgt en de volgende dag uh, een, een meesterwerk er neerzet. Hè? Dat, dat... Ik denk dat dat ook per persoon heel erg kan verschillen natuurlijk. Want je, je bent natuurlijk steeds jezelf, ook s'nachts. En uh, ja, ik denk dat het ook heel erg ligt aan waar jij zelf mee bezig bent. Waar je over droomt. Dat, uh, dat lijkt mij in ieder geval heel erg logisch. Ja, nee, dat, dat, dat, dat dacht ik zelf al... Voordat ik belde, ik denk van ja, eigenlijk moet ik me niet bellen, want ik weet het <laughs> al. Jij weet het al, hè? <laughs> ik ja. weet het al. voor mij is het nog steeds niet helemaal duidelijk waarom je nu gedroomd hebt dat je opgetild werd door een kat. Vijftien ja, ja, jaar geleden. Ja dat, dat, ja, dat is nog steeds voor, waarom ik dacht van nou, laat die kat nu maar even naar boven komen. Oké, okay. wil je hem toch nog even weten? Nou, ja. het, het, nou, even een paar, een paar snelle vragen. Wat betekent een kat voor jou? Nou, laten we daar eens mee beginnen. Ja. Ja. Maar wacht even voordat oh. je de antwoord opgeeft. Astrid was al heel goed begonnen met gewoon weet je de setting. Ik wil nog even weten, waren er andere mensen bij? Nee. Oké. Okay. Nee. Uh, alleen jij en de kat. Oké. Okay. Ja. Was er uh, iets in de omgeving waar je nog wat over kan vertellen? Nee, okay. helemaal niks. Oké, check. Goed. Um, de kat, was die zo groot als een normale kat? Of groter of kleiner? Je weet niet, misschien is het belangrijk. Nou, de kat kon mij optillen. Ja, dus, dat is duidelijk. Ongeveer hetzelfde als nu, uh, 1,78, weet ik het wat. En een kat. En daarom denk ik: van ja, het is toch wel bijzonder dat je dat in je droom verzint. Maar, maar Esther, natuurlijk... was die klein of groot of gewoon katformaat? Nee, die was ongeveer de helft. Die was iets groter dan een normale kat. Het was een stevige kat. flinke, kat. potige kat. Hoe <laughs> ja. lang hebben we? Ja. Oké, okay, nou hebben we de setting. Altijd handig om eerst te hebben. Want nu gaan we verder. Leg het ons maar uit. Een kat. Wat is dat? Oké, okay, ik hou van katten, maar ik ben allergisch voor katten. Aha. En ik dacht altijd van, uh, ik kan geen kat hebben... Een paar maanden geleden had ik een kat in huis en die... die uh, ja, we, we, we hadden wel iets van, met elkaar. Dus ik heb wel iets met katten. Mm -hmm. Ik ga niet het dit hele verhaal van... Want hij is inmiddels overleden, zei Deze kat. Maar die had je ja. niet toen je die droom had, nee, toch? Nee, was, nee, nee, nee. Oké, okay. toen had je geen katten. Toen dacht je nog, ik ben allergisch, ik kan geen katten ja. hebben. Ja, maar ik hou wel van katten. Ja. Ik ben een mens? Doe even alsof ik van Mars kom. Uh, leg eens even uit wat een kat is. Je weet nooit. Ja, een beetje met vier poten. Uh... Ja, maar er zijn er zoveel. <lacht> we hebben ze allemaal bijna. Ja, um, wat haartjes en zo. <lacht> ja, maar wat een kat is, hè. Want een paard heeft ook haren en vier poten. Ik wil even weten, wat is er nou zo bijzonder aan een kat? Oh, dan gaan we op die manier. Uh... Ja, tuurlijk, ja. ja. Ik wil even katten. dat je dat symbool verwoordt, natuurlijk. Ja, nee, oké. Okay. Katten kunnen wel... Um, ja, nee, daar kan niet zoveel mee. Katten kunnen wel... We hebben iets met katten, maar het zijn uh, eigenlijk... Uh, gedomesticeerde. Uh, wilde. wilde beesten, eigenlijk. Hè? En dan toch, toch tam... Ja. Ik heb nu dat al drie keer gehoord gemaakt. van Esther. Ja. Wat heeft u? Nou Esther, ik heb nu al drie keer in dit verhaal... Het is, eigenlijk, het is heel simpel, je hebt gedroomd dat de katje op heeft opgetild. Een, een eenvoudige, kortere droom heb ik nog niet gehoord... in alle dromenuitzendingen die we gemaakt hebben. Dus, maar al drie keer is uh, bovengekomen dingen die eigenlijk niet kunnen. Ja. Dus een, opgetild door een kat wat eigenlijk niet kan. Uh, je vindt katten heel lief, maar bent er allergisch voor. ja. En nu zeg je ook, uh, gedomesticeerd terwijl het eigenlijk wilde dieren zijn. Ja. Dus er zit wel echt, echt een heel duidelijk thema in je verhaal. Kijk, en Astrid, let op. Ah, dat vind ik wel mooi. Dat vind ik leuk. En nou, Als je nu 15 jaar geleden terug gaat kijken wat er in je leven was... wat eigenlijk niet kon, maar wat je toch wel heel leuk of spannend... of interessant of uh, bijzonder vond, dan volgens mij vind je daar je uitleg... Hmm. Ja, nou wordt het boeiend, ik, hè? Ik word er goed in, hè, Nicolien? Ja, ik leer ik je, van je. Jij gaat als een speer. <laughs> maar ik vind het ook goed dat jij het doet. Want weet je, als ik alleen maar als expert zit, dan komt mijn boodschap niet over. Ik denk, dit zijn vragen die kan iedereen stellen eigenlijk. Als we weer met elkaar over dromen gaan praten. Ja, maar dat helpt me nog, uh, nog niet bij de uitleg van waarom... Ja... Maar dat was 15 jaar geleden, hè? Dan moet je even je dagboek erbij pakken. Ja, want je moet je eventjes er... terugkijken waar op Belize, oh, wat er toen was. Ja. Er is vast wel iets op beliezen 15 jaar geleden... waarvan jij dacht van, goh, want dat ik... zou ik wel heel leuk vinden, maar het kan niet. Er is één ding waar ik echt absoluut op tegen ben... en dat is andere mensen een uitleg opdwingen. Want hm. jij kent jezelf, je hele leven. En ik vind, weet je, het is jouw hoofd... en jij bent een intelligent persoon... Jij komt er al uit. Ja, ik zou het heel graag doen hoor Esther. Maar we willen ook nog iemand anders de ruimte geven om ze even zijn droom voor te leggen aan uh, Nicolien. Dus we gaan afronden. Maar ga jij nog maar even graven in je geheugen hoor, na die 15 jaar. Oké, okay, goed. <laughs> Dankjewel voor je ja. droom. avond. Dag Esther. Doei. 0800-1121.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 The air of the cat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 in Al Stewart en de 15 jaar van de kat. Nee, dat was alleen het verhaal van net. Dit was gewoon de year of the cat. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met je dromen. Je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaartje En tot drie uur legt Nicolien Droom uit. Dat is nog maar een kleine tien minuten, dus het vliegt weer voorbij. Daarna hebben we weer de gewone vragen en antwoorden... zoals je gewend bent van nachtzuster. Dus mocht je over iets heel iets anders gewoon een keer een vraag willen stellen... aan het luisterpubliek van Radio 1... Dan kan dat ook hoor. Dan bel je ook gewoon aan 0800 1121. Erik, goeienacht. Dag Astrid, dag Nicolien. Hey. Um, ik, had een, een, ik heb in mijn jeugd heb ik uh, een droom gehad. Ik denk ik schat ongeveer van een zesde tot een twaalfde. Wauw, uh, van, die, van die lang geleden dromen. Ja, ja maar, maar het, is echt, het, het blijft me altijd bij. Want. Uh, ik heb het ooit mijn vriendin verteld, die had ook zoiets gehad en de, de man die mij dat uh, telefoon opnam, die, had die herkende precies wat ik zei. Het gaat, het, gaat, het gaat om het volgende, dat je, je ligt bijvoorbeeld op je bed, uh, jij wordt zelf kleiner en kleiner en kleiner, of alles wordt groter en groter en groter. Dus, dus, snap wow. Je bed wordt dan één keer heel groot en jij, wordt heel, jij bent heel klein, ik weet niet wat de verhouding dan kan zijn, of, of jij kleiner wordt of alles wordt groter of andersom. Een soort Alice in Wonderland droom. Ja, dat zou ja? kunnen, maar ik, ik heb ik het denk ik vanaf mijn zesde tot mijn twaalfde ongeveer gehad. En in één keer was, was die droom ook weg, maar die droom is me altijd bijgebleven. En die was echt ontzettend beangstigend. Ja, dat wou ik net vragen. Hoe, wat vond je daarvan? Niet leuk dus. Nee, dat was, dat was gewoon echt heel beangstigend. Alles werd heel veel groter of jij werd steeds kleiner. Ja. Ja, ik, ik, ik kan niet zeggen of de, of de dingen groter werden of dat ik nou kleiner mm -hmm. werd, dat weet ik nog niet. Maar ik zie mezelf gewoon nog steeds op een bed liggen dat ik gewoon een heel klein poppetje werd op een heel groot bed. Dus en wanneer droomde je dat? Voor in de nacht of, of vlak voordat je wakker werd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Zal ik niet? Maar eigenlijk, Erik, in de periode zo uh, voor je puberteit, tegen de puberteit aan, droomde jij dus dat de wereld groter en groter werd en jij kleiner en kleiner. Terwijl je in het echte leven, tussen je zesde en je twaalfde, ontdekt dat er zoveel meer is in de wereld dan dat je dan, uh, nou ja, toen nog niet, maar nu zou zeggen, uh, Dora en. Uh, Cars en uh, Boomba en uh, Sesamstraat. Ja, nou ja, ik weet niet hoe ik precies moet uitleggen. T het is net of je, of je zeg maar wegzakt in wegzakt alles, zeg maar. Ja. Dat, dat, je, dat je bed wordt groter of ik word kleiner. Ja. Dus ik kan ook niet zaken, wat er nou precies wil Weet je, je wordt... waar, waar ik ook hoor? Dat, dat, dat je zelf niet precies weet wat het is. Maakt dat uit? Ja, ja nou, it, it, it, it, it, it, it. ik ben nou 43 ja. en ik, ik weet die droom nog steeds. ja. En um, dit, ik ga een hele moeilijke vraag stellen nu, maar misschien weet je het antwoord. Wat was precies het enge eraan? Uh, dat je er geen controle over had of zo, denk ik. Dat, dat, dat, het, het gebeurde. Oké, okay, het gebeurde. Kijk, en ja. je hoort even voor iedereen thuis, je hoort heel goed of iemand iets aan het verzinnen is, dan gaat die stem omhoog, of dat je denkt, wacht, dat is hem, het gebeurde. En dat was heel eng. En ja, jij, ja, je werd kleiner en kleiner, of de wereld werd ja, groter ja, en werd groter. Werd groter en groter, dat, ja. dat, is, dat, dat, dat ja. weet ik dus net niet. Ja, en, en je verdween bijna, maar net niet helemaal, toch? Ja, precies. Ja, want dat ja, maar, hoorde maar, ik jou maar, net wat, zeggen. Wat, wat, wat, wat, wat maar mij, wat mij opvalt is nou. dat... Mijn vriendin die heeft precies dezelfde dingen meegemaakt. Ja. Zeg maar. En uh, jullie medewerker die, die dat aan de telefoon... die herkennen het ook van, ja, dat ja. heb ik ook gehad. En wat Astrid net zei, dat in die periode... dat is gewoon wel waar. Het gebeurt letterlijk natuurlijk. Je wereld wordt ja. inderdaad groter. Of jij voelt je kleiner worden. Maar ja, je groeit wel op natuurlijk, maar dat maak je niet mee. Kan ja. een uitleg zijn... dan hebben we natuurlijk nog maar een paar minuten. Het zou heel interessant ja. zijn om helemaal in jouw leven te duiken... Dat oh, lijkt me eerlijk. Ja. <laughs> Moeten we voor de volgende keer bewaren, weet ik wel. Maar, Erik, jouw ja, vriendin had ook zoiets meegemaakt, maar ook in dezelfde periode in haar leven, of niet? Ja, ja precies. Ook, ook, ook ja. zeg maar van, van, van kind af tot, tot, ja. tot adolescentie, zeg maar. Maar eh, ik zei het net, periode. Erik, ik zei, het, ik ben geen droomuitlegger. Hè? Daar is Nicolien van. Maar als, het, het is wel grappig als je mensen over hun dromen hoort en je denkt een beetje logisch na. In drie van de vijf gevallen kun je het gewoon uitleggen. Ja, nee, dat, dat, dat ben ik ook wel met je eens. Maar nee, ik, maar omdat dat... je, ik, ik maakte er net een beetje een grapje over. Maar in die periode tussen je zesde en je twaalfde... wordt je wereld ook heel erg veel groter. Ja. En, en tegelijkertijd, tegelijkertijd hoor ik ook, als jij dat zegt... ja, ik hoor die onbevrediging erin en dan snap ja. ik wel. Omdat als ik dan doorvraag, dan, gaat, dan, dan zei je... Jij, jij zei het is niet zozeer controle, maar dat gevoel... Dat gevoel erbij. Daar, daar ging het meeste meest om. Ja, het was een heel dat zeg ik. Ik weet het nu nog. Ik ik kan er, als ik nu uh, ik hoor jullie over dromen praten. Ja. Die, die droom die, die weet ik nog steeds. Ik weet nog steeds hoe, hoe het voelde. Gewoon je voelt jezelf heel erg klein worden. En het, het, het is gewoon waanzinnig gewoon dat je in een keer in een mega groot bed ligt terwijl je gewoon <laughs> in jezelf bent zeg maar. Ja ja ja. Dat... En, je kast, en je kasten worden hoger. Hè? Ik zie die camera ook nog gewoon helemaal voor me liggen. Zo waar ik toen in sliep en, ja. En wat dat betreft ben ik altijd wel een beetje voorzichtig... met zeggen van nou, dat betekent dat of dat betekent dat. Want voor hetzelfde geld had je die droom... ik was er niet bij toen je die leeftijd had. Als het op momenten dat er iets in je leven gebeurde. Veel mensen hebben zo'n soort van signaaldroom... die elke keer weer terugkomt als er iets vervelends is. Even Als je controle controle kwijtraakt. Bijvoorbeeld. Ja. Of... of uh, of iets, als er iets overweldigends is, je weet het niet. Dat is een beetje ja, lastig van zo achteraf zou het, zeggen. Maar zou het misschien, ja, misschien. Ik denk dat het Astrid ook wel een beetje gelijk dat het inderdaad ja. is. Dat is inderdaad dat je in een land opgegroeid bent, dat de wereld groter wordt en jij wordt. Dat je het tegenop ziet in de wereld. Ik, ik weet niet precies wat, maar het is, het is gewoon iets wat, wat me opvalt. Dat, dat wat ik heb gehad, mijn vriendin heeft gehad ja, ja. en uh, Jullie medewerker, die herkenden het ook. Van, ja, het was inderdaad heel beaandstigd. Ik ken dat. Ja, en dan heb je ja. een van die dromen die, die eigenlijk iedereen wel meemaakt. Maar net wat Astrid zegt, dat is ook een van die dingen die eigenlijk iedereen wel meemaakt. Ja. Maar ook maar... eventjes terugdenken uh, nog aan wat er gebeurd is allemaal tussen je zesde en je twaalfde. Dat is een beetje lastig nu, want hoeveel jaar ben je? Ik ben 43. Ja. ja. Oh, ik, ik, ik weet nog precies wat er allemaal gebeurd is. Hoor. Oh, en werd het allemaal heel groot en overweldigend ook in die tijd tussen je 16 en je twaalfde. Ja, ja, lange ja, periode. Ik, ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik vond het heel, heel mooi. wat jij zei, ik had het inderdaad wel zelf kunnen bedenken. De wereld was groter. <laughs> ik denk dat het inderdaad met opgroeien inderdaad te maken heeft. Omdat uh, dat je moet opboksen tegen, tegen de grote wereld. Tegen de grote boze wereld of zo. Ja, maar in jouw geval zit er maar, inderdaad. Maar, wat, wat, wat mij gewoon verbaast is dat, ja. dat meerdere mensen dus die dingen ja. herkennen. Die ik, wat, wat ik net vertel. En dat, dat ik het gewoon nu nog precies weet. Ja, ja. Maar het is ook dat, een, het is een, een periode in je leven die indruk maakt. Want het, is, het schijnt ook zo te zijn, heb ik toevallig laatst gehoord. Dat als je tegen mensen in de veertig in de zegt van... Uh, goh, uh, je twijfelt een beetje hè, of je alles wel uit het leven haalt. En of je wel de juiste carrière hebt gekozen. En of er nog mogelijkheden zijn om die carrière te veranderen. Als je dat ja. zegt tegen mensen tegen de veertig... dan zeggen ze 9 van de 10 keer... Nou, dat is precies waar ik mee worstel op het moment. Echt waar. Ja. ja, dat is wel waar. Maar dat heb ik niet. <laughs> Dit nou, zijn van die periodes in je leven. Ja, daarom noemen ze het ook een midlife crisis. Hebben jullie bijvoorbeeld wel eens zoiets gedroomd? Weet je, of, of, of, of, kan je dat herkennen wat, wat ik zeg? Nee, maar het heeft ook ja. denk ik nog weer te maken, Erik, met hoe jij in die tijd. Want als je van je zesde tot je twaalfde heel erg wordt. Uh, als je bijvoorbeeld ouders hebt die je heel erg goed begeleiden in, uh, in die levensfase. Misschien dat je er dan niet zo moeite mee hebt. Ja, ik weet niet of, de, of je dat, dat zo één of één kunt zeggen, hoor. Van de, de geef dat even is voor jou geef, geld. Geef even maar... de ouders de schuld, ja. weet je wel? Nee, ik, ik denk wel dat, dat, dat het per persoon verschilt. Ik heb niet een droom ja, gehad denk, dat denk, alles. Denk, ik ja, ik heb niet, niet een, een, een, een droom gehad van dat alles groter werd, bijvoorbeeld. Maar ik heb andere dromen waarvan ik zeker weet van, uh, weet je, die, on, die vergeet ik mijn leven niet meer. En... Maar, maar, is, maar is het dan wel zo dat je, zeg maar, wat ik net zeg, voor uh, uh, mij was het ongeveer vanaf mijn zesde tot, mm -hmm. tot, uh, tot mijn twaalf. Zeg maar, dat mensen in die, in die periode echt bepaalde dingen ja. sterker dromen, dat, dat die dingen echt bijblijven blijven ja. of zo? Dat is wel waar. Het is, uh, de, een collega van mij heeft een geweldig boek geschreven over kinderdromen. En daarin ja. uh, zij is psycholoog en zij deelt echt levensfases op. En precies die fase die jij nu beschrijft, is wel ja. een fase van ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. En wat okay. je daarmee kunt. Oké. Okay. Dus daar heeft okay, dus het dan toch mee te maken. Het is eigenlijk helemaal niet leuk om te horen dat het, uh, dat het wel een klein beetje doorsneden is ook. <laughs> toch? Dat vind ik niet erg hoor. Nee, maar heel normaal. Ik vind het al heel leuk dat jij je je het herinnert. Want jij zegt: Hebben jullie dat wel eens gedroomd? Ik kan me echt niet herinneren wat ik gedroomd heb tussen mijn zesde en mijn twaalfde. Nee. Terwijl ik me wel ja, okay, kan herinneren kan. dat ik de wereld nogal groot vond worden opeens. Ah, misschien nou, deed jij ja, het overdag. Volgens, volgens mij, ik, ik heb wel eens een en volgens mij duizend dromen in één nacht af en toe. Maar, ja. ik, ik droom echt ontzettend veel. Maar die staat me echt zoveel bij. En dan, dan merk ik dus dat sommige mensen gewoon precies dezelfde dingen hebben gedroomd. En dan denk ik van ja, oké, okay, ja, dat moet ik wel even grappig. weten. Erik, ik ga afronden met Nicoline, Want over een halve minuut gaan we naar de studio uitschoppen. Gaan we weer gewoon vragen en antwoorden doen. <laughs> maar volgende week nou, is er weer van tussen twee en drie. Schrijf jij ook even van de week je droom op. Uh, ja, ik, ik kan het proberen, maar het is mijn handschrift ook niet te lezen volgende dag. <laughs> nou ja, ik denk dat je een heel eind komt met steekwoorden hoor. Dat gaat... Uh... <laughs> nou, zie <laughs> mij even, even en even anders bel je volgende week nog even. Ja, ik ga ik zeker doen Astrid. Dankjewel, Erik. Doeg, Erik. Hey, dankjewel, Nicolien, dat je er weer was. Jij bedankt, vond het weer leuk. Volgende week twee uur, hè? We zijn er weer. En dromen kun je mailen naar nachtzuster omrop, Misschien bellen we dan volgende week even.